Goeiedag goeie allemaal, uh, meneer de burgemeester, meneer de schepenen, de deputeerden en alle aanwezigen hier. Ik vooral wil ik mijn woord richten door naar uh, de kunstenaars. Ik uh, ten zeerste bedank voor uh, het werk dat ze hier in Assen hebben gerealiseerd en op die manier ook Assen mede op de kaart hebben gezet. Uh, maar mijn allereerste dank gaat natuurlijk uit naar Jan de Ziener en ik zou uh, Jan van de Ziener, uh, Jan de Smet, uh, die hier weer uh, voor goede pogingen gedaan heeft om in Assen uh, een sociaal netwerk te creëren, waar uh, de kunst het voorwerp wordt van discussies, maar ook van uh, beantwoorden aan zoveel verwachtingen ten opzichte van kunst. Het, uh, van het wedererkennen tot en met de verrassingen uh, die u zullen toekomen en uh, ik weet dat uh, het schepencollege van Assen ook zeer goed weet welke de consequenties zijn van zo'n tentoonstelling voor de stad Assen zelf uh, steden, ook kleine steden, we weten het vandaag in een wereld waarin zoveel veranderingen mogelijk zijn in elk geval ook een tentoonstelling waarin die veranderingen duidelijk zijn. Het gaat niet alleen over de klassieke uh, middelen om uh, boodschappen uit het, te stralen, zoals het klassieke beeldwerk of een klassiek schilderij, en nog veel minder de verwachtingen om een schilderij te zien dat boven het buffet thuishoort. Ik weet, toen ik Chambordami gemaakt heb in Gent, en dat ook het voorwerp was, aanvankelijk van heel vijf, veel voyeurisme, vooral omdat het in de privaatwoningen eh, plaatsvond, die tentoonstelling, dat heel veel mensen zich de vraag stellen, is dat nu eigenlijk nodig om eh, kunstwerken te brengen die eigenlijk de negatie betekenen van datgene wat je in een interieur verwacht. En ik weet zelfs toen Rudy Fuchs, mijn collega, uit Nederland de tentoonstelling bezocht, dat hij zegt, ja goed, bij mij hoort een schedderij nog altijd boven een buffet. En dat was nu juist hetgeen ik niet heb gemaakt. Ik weet dat hier, in Assen, andere benaderingen zijn gebeurd dan in Chambordami, hoewel dat er in elk geval een referentie blijft voor heel veel tentoonstellingen waar je van de ene plek naar de andere verhuist. Uh, hier heeft het veel meer te maken, niet zozeer met privaatwoningen, maar met gewezen privaat woningen, die ondertussen, hoe zou ik zeggen, zelfs de status bijna van ruïne hebben bereikt. Of van verval hebben bereikt, of van totale verandering. Zodanig dat je in lege ruimtes terechtkomt. Maar die uiteindelijk vol zijn van geschiedenis. Geschiedenis die voor deze stad zeer belangrijk is geweest. En de psychiatrische instellingen, de verzorgingshuizen. Uh, de kloosters, de, de, de kapel in het klooster, uh, pand enzovoort. Dus allemaal dingen die nu, allemaal bijna, hoe zou ik zeggen. automatisch en bijna noodgedwongen ook in de vraagstelling zijn gekomen: de vraagstelling van hun bestaan naar morgen. Op die manier is er van stof tot assen eigenlijk een perfect metafoor voor een tentoonstelling die toch, hoe zou ik zeggen, een dynamiek in de stad wil bereiken. Dat is de paradox. Dus aan de ene kant heb je de assen, het verval, de vergankelijkheid van de dingen, en tegelijkertijd heb je de, de dynamiek om binnen die assen uiteindelijk terug leven te pivoteren. En een van de prachtige voorbeelden die ik... Uh, heb ervaren vandaag tijdens mijn bezoek, samen met Jan de Smet aan die tentoonstelling. Dat is bijvoorbeeld de traphal. Ik kan mij het gebouw nu weer herinneren, wat het eigenlijk was, klooster. maar met, van het klooster, denk ik. Hè? Ja, van het klooster. Dus uh, die traphal met dat werk van, Jeff, van uh, Paul Gees, uh, die plank die daar vanuit het plafond naar beneden komt, en tegelijkertijd onze blik uiteindelijk opvangt om terug naar boven te kijken. En op die manier te zien wat er allemaal gebeurt. En zo de trap op te gaan. En op die manier beleef je dus de totaliteit van het werk. Dat niet alleen bestaat uit het werk zelf, maar dat bestaat uit de combinatie van het werk met de hele trapal. En uiteindelijk is heel die trapal één kunstwerk geworden. Daardoor. En dat zijn volgens mij de heel sterke momenten in deze tentoonstelling die ik ook ervaren heb, wanneer ik bijvoorbeeld in het huis terecht kom, waar uh, Stoefs, uh, de cameraman, waarvan je ge, ge nooit gedacht hebt dat hij kunstenaar was, en nu te volle op kunt gaan in datgene wat hij, zou ik zeggen, via de sleutelgaten van de verschillende deuren, met de gang in het midden, ervaren kunt. Vanuit een groeiproces, vanuit zijn persoonlijk groeiproces, en uiteindelijk terug gaat naar de, naar de roots van zijn jeugd, waar hij dingen beleefd heeft en die je terug in beeld brengt. Via de sleutel zie je dan bepaalde beelden die vanuit zijn herinneringen naar boven gekomen zijn en die wij dan ook kunnen beleven. Zelfs ik, als kind van een, van een geneesheer, uh, wij kwamen ook in het midden van de gang binnen. En dan links waren er deuren, en rechts waren er deuren. En de operatiekamer uh, was op een bepaalde plek. En als achtjarig jongetje was ik ook nieuwsgierig om te weten wat er allemaal gebeurde in die kamer. Keek ik door het sleutelgat en zag de operatie. Maar ik ben dan blijven liggen achter de deur, zelfs tot wanneer de operatie gedaan was en dat mijn vader mij daar op de grond terugvond van mijn zus gevallen. En zo zijn er heel veel mensen die dat, dat toch beleefd hebben. En uh, Ikzelf identificeer mij dan terug met herinneringen uit mijn eigen jeugd, zodat er een, een, een wisselwerking ontstaat tussen datgene wat de kunstenaar realiseert en datgene wat je zelf hebt beleefd. Dus een tentoonstelling op die manier die niet alleen gericht is, zoals in een museum, van uh, lateraal, lateraal, ik bedoel, één richting van betrachter naar kunstwerk, maar dat je dus ook werk hebt, dat gecontextualiseerd is in de tijd en tegelijkertijd in de ruimte waarin het plaatsvindt. En dat is bijna een tereerste stuk op zich, dat je krijgt. En zo krijg je dus ook in een andere ruimte, in een andere ruimte, van de iets bijvoorbeeld, de man die de prijs gewonnen heeft en die voor zeer veel moeilijkheden in de stad als gezorgd verzorgd heeft. Okay. Veel tegenkantingen, veel kritiek, veel uh, vragen natuurlijk. Waar, waar, waar gaat kunst naartoe en zo? En dat hij hier in deze, in een van de ruimtes, ook bijvoorbeeld drie boekjes legt. Drie boekjes legt. Het is al een lege ruimte met drie boekjes op de grond. Die je kunt inkijken. En daar zie je dan het hele proces dat nodig geweest is om die kamer perfect in een goede staat te brengen. Dus het schaven van het parket, het, uh, het zuiver maken van die ruimte, het clean maken van die ruimte, zodanig dat je eigenlijk bijna in een oase terechtkomt, en waaraan dat je alleen maar deel kunt nemen via het besef dat die boekjes dat hele proces van de verandering die in die kamer gebeurd is, om dat aan u tilachtig uh, uh, te maken als, als bezoeker. Dat zijn, dat zijn volgens mij ongelooflijke hoogtepunten. Een ander hoogtepunt is bijvoorbeeld het werk van, van Werner Puvelier, die eigenlijk de schilder is in die ruimte, maar de hele ruimte hoe zou ik zeggen, laat uh, aftekend. Met vanuit, vanuit de verschillende kleuren van een bepaald merk dat op de markt is. Dus zijn verbinding met de context van de schilder. De schilder is altijd, hoe zou ik zeggen, gebonden aan de verf die hij koopt. Dus, en een goede schilder gaat vlug geneigd zijn om altijd datzelfde merk te kopen en op die manier, al die kleuren die dat, werk vertegenwoordigt, dat merk vertegenwoordigt, hoe zij ze gaan onderzoeken, experimenteren en daarmee zijn palet vult. En zo verder gaat. En hij doet dat op een analytische manier in die ruimte. En met allemaal uh, vierkantjes, met horizontaal, verticaal. En dat doorgestroomd over de hele galerie. Een verrassend ding, puvelier, een, een man die ik. Aangezien ik het samen met hem studeerde, dat heeft ook zijn nadeel. Je kent de mensen zodanig goed, dat je eigenlijk niet verrast bent in datgene wat ze maken. Maar met deze ruimte heeft hij mij dus dubbel verrast. Omdat dat inderdaad uh, overstijgt van al hetgeen dat we wisten. En op die manier uh, zijn we blij dat we terug een ontdekking hebben gedaan. En zo kunnen we de hele tijd voortgaan. ook oh, Karel de Meester. Die we kennen van een, de, de Antichambrevagent, uh, waar hij al heel sterk opviel bij sommige mensen. Waar hij dus een hele ruimte, een zwarte ruimte, gecreëerd had. En hier heeft hij die ruimte, die zwarte ruimte, centraal gestemd, compact in een balk in het midden van de vroegere kapel van, het, van de school. Een beetje verafgelegen moet ik zeggen. Uh, soms heb ik behoefte om tussen de galerij en de plek waar Galen de Meester zijn werk gemaakt heeft, om daar nog een aantal dingen te vinden. Maar afstand is daar veel groter dan nergens anders. Dus uh, dat zijn zo die, die kritische momenten. En uiteindelijk moet je een hele grote inspanning doen, om daar een ongelooflijke belevenis te hebben, te ze zeggen een kapel waarvan we weten dat ze haar einde bereikt heeft, die door de investoren die dat ding hebben opgekocht, euh, zal vernietigd worden. Dus, en Karel de Meester heeft daar nog zijn werk geplaatst, met een referentie aan de kaba, kaba wat kubus betekent, hè, maar dat hij een religieuze betekenis gegeven heeft vanuit, hoe zou het zijn, hij zegt dat werk, dat is het moederhuis. Het moederhuis, ten opzichte van de veranderingen die zich ook in de kerk zullen voordoen waarschijnlijk, waar de vrouw vroeger van minder betekenis was, met de uitzonderingen van de Maria-figuur, maar dat we nu, hoe uh, zijn, terug in de structuur van de kerk uiteindelijk ook behoefte heeft, en vooral Karel de Meester als kunstenaar heeft het recht van kritisch te denken over de maatschappij, commentaar te leveren op datgene wat er is hè, binnen de conservatieve regels van ons bestaan. En dat hij zegt, ik ga er een ander ding van maken. Ik ga er de toekomst die de kerk eh, moet, noodzakelijkerwijs, gaan innemen, dat is mijn belang hechten aan de, aan, aan, aan de, aan de moeder, aan de, aan de Maria, aan de vrouw, enzovoort. Eh, niet vergeten, we mogen nooit vergeten, dat we gekomen zijn uit de duisternis. We zijn geboren uit de duisternis. En dat we terugkeren naar die duisternis. Naar misschien een andere duisternis. Maar van duisternis naar duisternis. Van stof tot as. Dat zijn metaforen. Ook voor een tentoonstelling. En ook wanneer dat je de tentoonstelling, dat je hier daar moeilijkheden hebt. Om erin te komen wat de kunstenaar eigenlijk wil. Dan is het ook interessant. Want dan, elke vraag die je dan stelt, is ook een vraag die in de eerste plaats gericht is naar jezelf. Naar jezelf. En, en een vraag, ten opzichte van uw verwachtingen. En in sommige gevallen, zult je moeten vaststellen dat uw verwachtingen ongelooflijk tegemoet uh, komt. En op bepaalde momenten zult je zeggen, uh, het, het, het gaat te ver. Het gaat te ver. Maar ook, dat denken dat het te ver gaat, is ook interessant om altijd uw vraag te stellen over de veranderingen die zich voordoen in de maatschappij. De veranderingen, uh, van de, de, de, de waarnemingsmogelijkheden van de mensen. En de waarnemingsmogelijkheden. En, en je mag niet vergeten, kunst is altijd bezig. Dat heeft Kant gezegd, dat heeft Leibniz gezegd, dat hebben alle grote filosofen gezegd. Kunst heeft altijd te maken met de verbinding van kunst met de metafoor. En als je aan de metafoor niet denkt, dan zult je soms teleurgesteld zijn wanneer je naar een werk kijkt. Dat is het. Je bent verplicht om dat altijd te verbinden aan een metafoor. En hoe meer dat je dat aan een metafoor kunt verbinden, hoe beter. Op die manier bijvoorbeeld is er ook een metafoor tussen geschiedenis en stil en lifestyle. Uh, en, en dat vind je dus in de keuzes die gemaakt is in de galerie van Jan de Ziener. De galerie van Jan de dat die uiteindelijk het laboratorium is van waaruit al die dingen ontstaan zijn. En waar je uh, Walter Swennen hebt, een levende kunstenaar, die werkt van een overleden kunstenaar. En dat is een fantastische verhouding. Dus je krijgt in die toon een sociaal netwerk, heb ik gezegd, maar je krijgt ook een solidariteit onder kunstenaars. Die, die zoeken om, dat, uh, om daar een spanningsveld te creëren. Een spanningsveld dat je zowel ziet in het werk van Paul Gees, als dat van Erik Nering, als dat van Bernard Kupferlier, als dat van Mario uh, van de Brabanderen, die we dus al beter kennen omdat hij een deel is van de galerie. Dus ik heb sommige mensen die inderdaad al lang historisch deel zijn van de galerie van Jan de Smet, en tegelijkertijd nieuwe kunstenaar die we nog niet kennen en die misschien, hoe zou ik zeggen, ja, in zo'n tentoonstelling tot de verrassingen kunnen zorgen, wat de waarneming betreft. van Sommigen zullen je tevreden zijn, sommigen zullen je minder tevreden zijn. Maar ik denk dat die dingen allemaal bij elkaar passen. Ja, ook de veelheid aan uitdrukkingsmogelijkheden. Je hebt een video bijvoorbeeld. Je hebt video. Je hebt schilderkunst. Je hebt tekenkunst. Je hebt installatie. Je hebt, uh, uh, je hebt uh, sculpturen. Ja, uh, ik denk aan het werk van Rafbut. Ook een overleden kunstenaar, maar waar de familie betrokken werd om de keuzes te maken, en die zijn er inderdaad in geslaagd om een kamer te creëren waar je een tafel hebt, waar je een beeld op de, op de schouw hebt, en de keuze van, van de kamer uh, waar het behangpapier van gisteren bijna deel uitmaakt van het werk, Het is uh, dus, uh, dus werkelijk ongelooflijk. Uh, het werk van Rob Rabuts geplaatst in die ruimte uh, is werkelijk een harmonie met datgene wat de geschiedenis van die ruimte voor u betekenen kan. En daar liggen de grote uh, krachten van die tentoonstelling. Een tentoonstelling die misschien niet is met uh, 70, 80 uh, kunst, kunstenaars. Het is een tentoonstelling die perfect in de verhouding past van datgene wat we verwachten, van wat Assen uh, voor ons op het kunstgebied uh, kan brengen. Nog eens een ongelofelijke proficiat aan Andy Jan de Smet en alle medewerkers van hem en uh, tegelijkertijd ook aan de kunstenaars die zich gebogen hebben over de ongelofelijke uitdaging om hier in Nassen uh, iets te realiseren uh, dat uh, trouwens zoveel kijkers naar hier lokt en waarschijnlijk ook dankzij de orale verspreiding van alles wat wij ervaren wanneer we de TOS hebben gezien, dat er, zou zeggen, een accumulatie ontstaat van, in, van interesse en belangstelling voor deze TOS. Ik dank u voor uw aandacht.